Het is een beetje saaiig. Jo. Ja. Dit is aflevering 42 van de Billenkast. Een podcast over het leven met een psychische stoornis. En mijn naam is Rob Schaap. Vandaag de terugkeer van Sajad. We praten over anorexia, over ARFIT, over depressies, over vasten... en over de keuze om open te zijn over je kwetsbaarheid. Of juist niet. Sajad, hartelijk welkom in de studio. Hoi. Het is een jaar geleden <laughs> volgens mij, ongeveer. Ja, bijna inderdaad. Ja, leuk dat je terug bent. Ja. Waarom ben je terug? Waar gaan we het over hebben? Um, ik ben terug omdat ik natuurlijk um, een soort afsluiting de vorige keer had. En ik had nog wat andere dingetjes. En ik heb natuurlijk ook weer een andere stoornis erbij gekregen. Oh, en dat vond ik eigenlijk wel interessant om het keertje daarover te hebben. Over de andere stoornis? Over de andere stoornissen eigenlijk, ja. Oké. Okay. Well, uh, stoornissen? Er zijn er twee. Oké. Okay. Welke heb je erbij gekregen? Um, het is een niet gespecifieerde eetstoornis, maar dat is omdat die eruit twee bestaat. Ik heb dus anorexia en ik heb ARFIT. ARFIT. Is Ar dat de nieuwe? Want anorexia, die, die hadden we al volgens mij wel gehad vorige keer. Ja, en die is er dus nu echt weer specifiek bijgekomen dat ik er nu oh. echt wel weer last van heb. Dus dat het ook wel echt als eetstoornis er zit. Okay. En ARFIT is eigenlijk... Avoidant Restricted Food Intake Disorder. En dat is eigenlijk een soort... picky Eater 3.0. <laughs> ja. <laughs> Leg uit. Um, je ziet het vaak bij kinderen dat ze bepaalde dingen niet lusten... ...of bepaalde kleuren niet eten... ...of bepaalde dingen in hun mond-to-mond -mond gevoel krijgen... ...of dat je gewoon geen interesse in in eten heb en mm -hmm. dat je niet snapt dat je dat eigenlijk moet doen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje Arfit. Okay. En dat betekent voor mij dus dat ik uh, niet uh, een heel breed palet uit voedsel heb waar ik uit kan, uh, kan kiezen. Oh, en maar hey, kom, Ben je daar nu pas achter gekomen dat je dat dan hebt? Of had je dat eigenlijk altijd al? Dat had ik altijd al en het heeft eigenlijk nu een naam gekregen. Okay. En, en welke voedsel ook... eet je dan niet? Bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> wat wat is uh, afschuwelijk om te eten. Nou ja, het is bijvoorbeeld een gekookt ei. Dat, dat gaat niet. Een bakje yoghurt. Maar een gekookt ei, omdat het eruit ziet als een gekookt ei? Nee, de lucht. Oh, de lucht. Daar okay. word ik echt helemaal ziek in mijn kop van. Hmm. En Erwin, -komst, komst, die, die zit gewoon bijna zo'n gewoon zo eitje te eten naast me. En dat sta ik wel toe. Maar als het zo in mijn neus komt, ik word echt... Oh. Zo'n bakje yoghurt met bessen en fruit. Oh, oh nee. Oh. Als je dat zo... Je, nee, dan word ik echt helemaal... Oh, of zo'n... Uh... is dat dan het, uh... Want dat ruikt nergens naar, toch? Een yoghurt met bessen? Nee, maar uh, het is bij mij dan het mondgevoel... dat ik gewoon als ik dat naar binnen mm. krijg... is het onveilig en het moet weg. En ik heb dus... in mijn hoofd heb ik heel veel voedsel... onveilig gemaakt. Okay. En daardoor krijg ik daar een lichamelijke reactie op, als het ware. Als je het al ziet. Ja. Mm. ja. dat of... je, het bakje yoghurt met bessen, als ik dat hier... dan dat vind ik jou ja Nou, dat denk ik. dat Vroeger kon, moest ik er echt bij weglopen. Het is één keer geweest dat ik opgenomen was. Toen kregen we rode kool. En ik, ik heb daar dan ook issues mee. Geen rood, paars voedsel. Oké. Okay. En ik moest gewoon blijven zitten. Het was gewoon echt, echt heel, heel erg verschrikkelijk... En alles afgedekt. Um, dus ik heb er wel mee leren, leren omgaan. Maar ik vind, kan dat soms wel moeilijk vinden. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. <laughs> <Ja. laughs> wat dat betekent dat je... Nou ja, dat is rood voedsel. Is het tomaat bijvoorbeeld ook, het ook rood? Of ja, op... maar dat, dat is meer dat wat naar het paarse blauwe toe gaat. Zoals gekookte rode, rode kool. Want rode limonade drink ik ook wel gewoon. Maar dat het rood paasachtig is, dan... Nee, dank je wel. Mm, Oké. Okay. Maar en hoe ben je erachter gekomen dat dat, dat nu een nieuwe stoornis is? Um, Heb je gewoon daar weer eens goed naar gekeken of zo? Je um, dacht, hmm. Nee, ik ben... Uh, nadat ik opgenomen ben geweest voor het serotoninesyndroom, wat ik vorige keer ook had verteld, toen ben ik een beetje aan de slag gegaan met mijn gewicht en, en in de vorm van... Ik was heel erg afgevallen en daardoor was ik eigenlijk weer dicht bij de het gewicht wat ik eigenlijk nastreef. En dat was voor mij veel makkelijker om dat in stand te houden... en zo is de eetstoornis er weer ingeslopen. Hm. Toen heb ik een keertje tijdens een uh, gesprek... met mijn ambulant hulpverlener en de psychiater... heb ik dat uh, gezegd, dat ik dacht dat ik daar weer last van had. Toen zei de psychiater eigenlijk meteen van... nou, je moet je niet zo uh, aanstellen... je moet niet van alles een stoornis maken... Kijk het maar lekker aan, terwijl ik al bij de diëtist had gelopen en die al eigenlijk al zei, ja, ik denk niet dat ik jou verder kan helpen. Um, maar de ambulant hulpverlener, die heeft het wel opgepakt, heeft mijn vragenlijsten laten invullen en die heeft die naar het Navarum gestuurd en die hebben mij dus uitgenodigd. Het Navarum is in Amsterdam het centrum voor de eetstoornissen. Mm -hmm. Daar ben ik op, uh, <tacht> heb ik een intake gehad en uit de intake is dus gebleken dat... Uh, Um, het dus niet alleen anorexia is, maar dat stukje ook ARFIT. En nu dat een naam heeft, denk ik van, oh ja, in het verleden van... nou, nu snap ik waarom ik zo ja. moeilijk ben met eten. Ja, <laughs> te moeilijk. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ga je proberen er nu iets aan te doen? Of heb je dat een beetje geaccepteerd dat dat het dat is? Um, nou, ik zit op de wachtlijst voor uh, behandeling... En dat duurt nog Daar is dus ook behandeling voor, om je dan uiteindelijk rode kool te kunnen laten eten. Um, ja, tot op zekere hoogte. Ja, ja want het is... Alles heeft... Met dit heeft met je geest te maken. Hè? Ik heb er allemaal gedachten over en die gedachten zorgen ervoor dat het eten blokkeert. Dus als je die... De gedachten is, als je die gedachten weghaalt of corrigeert of... Andere gedachten van maakt, dan zou je dat gewoon moeten kunnen eten. En uh, iets leren eten of iets proeven, dat duurt ongeveer een stuk of tien keer voordat je, als je iets hebt gegeten of hebt geproefd, voordat je dat lekker vindt. Dus daar moet je ook de tijd en, en de ruimte voor kunnen en durven geven. Maar dat is wel heel. Dus dan kun je echt trainen. Dan kan je trainen, mm. ja. Dus uiteindelijk kun je dat trainen om dat eitje. Dat, dat, te, ik, nou, misschien dus. ik denk nooit dat ik een gezellige eter zal worden. Dat nee, ik nog altijd dat... wel pikkie zal zijn. Maar ja. ik denk wel, ik wil het wel wat... Aan de ene kant wil misschien ik... Misschien dat gevoel dat je er, erbij krijgt, dat dat wat milder wordt. Precies. Ja. Dat meer behapbaar. Dat je niet gewoon... Um, als je al een keer uit eten gaat met mensen... Dat je op de kaart kijkt en denkt van ja... Ik lust eigenlijk niks. Ja, ja. ja. ja. ja. dat zeg maar. Maar dat is ook niet erg. Nu niet en uh, iedereen snapt het wel, maar ik vind het zelf uh, vervelend. Zoals laatst hadden we op kerstavond had een vriend voor mij en Erwin gekookt. En ik heb echt bijna niks gegeten. En hij was echt hartstikke lief en hij zijn nog eens geen problemen. En hij had ook nog wel wat andere dingetjes die ik dan wel at. Maar ik vond het wel erg, want dit keer kon ik dus niet gewoon meedoen. Nee. Meedoen met de rest. En ik voelde me toen wel best alleen. En normaliter is dat een goed gevoel, omdat je zo weinig mogelijk eet. En dat is wat je, wat je moet van jezelf. Maar dit keer dacht ik echt van ja, maar nu vind ik het eigenlijk... Nu heb ik last nu ik, van. Nu mis ik iets. Als ik ja, niet. precies. Ja. Het is een soort van gezelligheid. Je doet niet met alles mee, op de een of andere manier. En dat ontzeg je jezelf dan. Dus en we, we, wisten mensen wel aan die tafel ook bijvoorbeeld wel dat je dan een soort eetstoornis hebt? Ja, dus, die, uh, die weten dat gewoon. Dus die leggen het ook een beetje daar neer van oh, dat Ja, die, maar die zorgen er dan ook wel voor dat uh, ze weten wel wat ik wel lust. Bijvoorbeeld bij al mijn vrienden: dat er dan iets in huis is wat, wat ik wel eet. Zodat ze in ieder geval zien dat ik ja. wat heb gegeten, zeg maar. Maar als ik de hoofdmaaltijd niet meer eet, kijken ze eigenlijk niet, niet gek van op. Niet gek van op. Nee. Eigenlijk. Ze doen het wel mooi. Het is niet zo dat ze zeggen, joh, wat heb je weinig gegeten. Maar ze zeggen, joh, wat goed dat je dat op hebt. En dat is al een heel groot verschil in hoe je ermee omgaat. Ja. ja. Je hoeft niet, want anders haal je diegene neer... terwijl diegene misschien zijn best heeft gedaan. En als je gewoon zegt, joh, wat goed dat je dit al op hebt. dan is het misschien ook een uitnodiging voor meer... maar dat is een grotere uitnodiging voor meer... dan als je zegt, joh... Uh, ...wat heb je weinig op. Ja, precies. Ja. Lust je teken? het niet of ja, zo? Precies. Uh, ja, precies. Ja. ja, dat is heel vervelend. Uh, ik zie op je, <coughs> op je Instagram... Uh, ...laatste, uh, ik volg jou... Uh, ...dat je bent aangekomen ook. En in het kader van anorexia... ...is dat natuurlijk wel gewoon... ...een soort van felicitatie waard, zou ik dan zeggen. Um, of denk jij daar anders over? <laughs> <laughs> um, rationeel zou ik... Um, Inderdaad, dan zou je me moeten feliciteren, maar het voelt echt alsof ik de controle verlies en heel erg dik aan het worden ben. En als ik aan mijn lichaam voel, voel ik gewoon overal al vet zitten. Dus nee, ik ik zou willen dat ik er blij mee was, want uiteindelijk wil ik er ook wat aan doen, maar ik vind het wel echt. Uh, ...uitdagend om... Uh, hiermee bezig te zijn. Ja. Ja, want ik zit nog in de wachttijd. Uh, en ze hadden al... De, de wachttijd, je bedoelt de wachttijd voordat je... In therapie gaat, ja, ja. maar ze hebben ook al wat... Um, ...dingen gezegd van in de therapie... ...wat er dan gebeurt en wat je moet doen. Uh, dat heb ik ook al geprobeerd... ...om uit mezelf dat, uh, dat te doen. En dat is bijvoorbeeld... Dat je niet meer hoeft te eten, maar wat je eet op een dag... dat je dat over zes keer op een dag um, verspreidt. Dat hou ik niet langer dan drie, vier dagen vol. En dan denk ik echt van ja, maar ik heb nu gewoon zoveel gegeten. En, en waarom, waarom is dat dan? Om je te laten wennen aan het feit dat je eet. Dus het, ja, dat je niet alles meer in één keer naar binnen werkt. Uh, het... Ik heb nu meestal één eetmoment op een dag. Ja. Soms twee... Uh, met daarnaast heel af en toe wel een subjectieve eetbui. Uh, maar zij willen dus dat jij zes keer per dag gaat eten. En als je dat eerst met je eigen hoeveelheid doet... ...dan verander je eigenlijk niet aan je voedselinname. Maar je, uh, je verdeelt verand... het gewoon anders. En dus dat is eigenlijk gedrag wat je wilt aanleren. Ja. nieuw gedrag van je moet zes keer per dag eten. En dat komt er dan op zo'n manier. Komt dat er eigenlijk uh, in. En ik denk ook wel dat het we daar zo streng is zijn, Omdat je eigenlijk... In het begin dat het je lukt en dat je uiteindelijk overgaat tot drie, hooguit vier keer per dag. En dat dat ook oké okay is. Maar dat uh, Ja, ik kan zeggen, want zes is ook wel... <coughs> maar goed, het is natuurlijk anders als je in behandeling bent. Maar zes keer per dag eten is voor mij ook wel uh, veel. Ja. Zeker in de, trend, de, de, de trends van de intermittent de fasting en ja. zo, wat, wat tegenwoordig zo hip is. Ja, klopt. Maar eet je ook één of twee keer per dag eigenlijk, ja. een soort van. Ja, klopt. Het, is dus wel, het ja. lijkt me ook wel een beetje... Ja, maar goed, als je in het... behandeling bent en je moet leren eten... is het misschien juist wel weer heel goed om dat dan ja, zo vaak mogelijk te proberen. Ja. Maar ja. dat is dus erg lastig. Ja, dat vind ik heel erg. Uh... Maar dat komt ook omdat het zit niet zo in mijn systeem. Ik kan het ook gewoon vergeten. Het boeit ook ja. Ook niet. En ik, ik, kan ook, ik vind koken bijvoorbeeld wel leuk. Um, dat vind je wel leuk? Ja, dat vind ja. ik wel leuk. En ik kan op zich best goed koken. Alleen... Um, ik hoef er niet zo snel allemaal op te chappen. Ik doe het liever voor anderen, zeg maar. Hm, het boeit ja. niet zo, zeg maar. Ja. En dat is ook een beetje um, het lastige eraan. Omdat je dus... En dat die anorexia hebt. En ARFIT. En dat werkt elkaar eigenlijk een beetje in de hand. Ik heb geen trek en ik heb geen interesse in eten. Dus nee, dan... dat wil ik net vragen. Heb je, is er ook niet iets wat je wel heel lekker vindt? Er zijn of wel je... dingen die ik heel lekker vind. Maar de laatste tijd merk ik ook dat... Um, Voorheen als ik merk dat ik wat slechter ging eten, dan ging ik juist de dingen maken die ik hartstikke lekker vind om me juist aan het eten te krijgen. Maar als ik dat nu doe, dan um, duurt het veel langer voordat het op is. Dus het is niet iets dat ik denk van joh, dat, dat doe ik zodat ik mijn eigen aan het eten raak of zo. Nee, dat is nu op, op dit moment is dat dus niet wat, zo. Wat vind je normaal gesproken heel lekker? Oké, okay. ik raar. eet best rare dingen, maar ik ben... Ik ben <laughs> nee, serieus. Ik ben half... Surinaams en half-Pakistaans. Uh, maar ik hou wel heel veel van Surinaams eten. Dus als ik bijvoorbeeld masala kip maak of dat soort dingen. Dat vind ik super lekker. Uh, maar daar eet ik ook niet zoveel van. En ik merk ook dat bijvoorbeeld koolhydraten zijn in mijn hoofd ja. nu uh, ja. een beetje... Ja, ik wil geen rijst eten. Ik wil geen aardappelen eten. Pasta vind ik eigenlijk niet zo lekker en ik eet bijna geen brood. Nee, ja, dan blijven nou er ja, ook niet is, zoveel, zoveel over, ja, hè? Dat is ook een beetje mijn dieet. Uh. Ja. <laughs> ja. Ja, dat is, ik, ik zei het ook al in de auto. Sinds ons laatste gesprek is het bij mij ook wel een soort van half... Uh, uh, ja, ik, hij is niet gediagnosticeerd, dus ik heb geen idee of het echte stoornis is. Ik wil het ook niet te zwaar maken. en Zeker niet als ik de verhalen van jou hoor, dan is het misschien toch wel een beetje iets anders. Maar... Ik heb er wel ook last van als ik een randje vet op mijn lijf nu aantref. Zeker nu ik zo sport hmm. En bij mij heeft dat ook geleid tot... Nou, niet per se heeft het daartoe geleid, want het is ook wel door andere dingen ingegeven, maar een ander dieet. Dus uh, ik eet een hoop vlees, <laughs> zeg maar, maar wel op één moment op de dag. Dat intermittent fasting, dat doe ik eigenlijk ook stiekem wel een beetje. Uh, en ik eet ook helemaal geen koolhydraten meer. Maar dat is ook wel een beetje om de reden sporten. Uh, heeft het Veel eiwitten en zo, dat soort dingen. Uh, en omdat ik erover laste dat een gezond dieet is, maar ook wel een beetje. Om dat, dat randje vet elke keer toch maar weer proberen af te halen. Ja. Want dat is, hè, als je traint en je wil zo'n sixpack, ja. wat ook niet per se mijn doel is. Dat klinkt echt, ik klink echt als een idioot nu op dit moment, maar goed, maakt <lacht> uit. Uh, maar dan heb je, moet je ook stoppen met de suikers en zo en met de koolhydraten. Want anders dan blijft dat buikvetje, wat helemaal niet erg is, wat gewoon ook heel goed is om te hebben... Um, ja, dat blijft er gewoon op. Dus dan hé, krijg je dat niet. Dus dat, dat moet je dan ook doen. Ja. Ja. En nu ben ik weer proberen om juist dat uh, uit mijn hoofd te praten. Want ik moet spierma ja. voor spiermassa opbouwen Dus dan moet je juist meer eten. dan je, uh, nou ja, ja. Goed. Dus uh, ja, gek is dat. Dat ik ook daar het soort van een dingetje nu. Ja. Ja. Het lijkt een beetje op. Nou ja, in ieder geval, de... dieet lijkt in ieder geval op. Ja, precies. Nou ja, je weet ongeveer uh, hoe het dieet in elkaar zit inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, bij mij is het dan misschien wel... Nou, ik, ik, ik hoop dat... Nou, dat is wat een beetje waarom ik denk dat het ook wel een klein beetje eraan raakt. Omdat ik ook niet nu kan zeggen... Ma Maakt uit, ik eet gewoon een bak friet vanavond. Mm -hmm. Dat kan ik echt dat, dat kan ik niet doen. Nee. <laughs> nee nou, nou, nou. ja. <laughs> ja. nee. Nou, ik kan dan bijvoorbeeld wel weer een frietje eten. Maar dat is dan ook ja, echt? gewoon... Ja, maar het is bij mij meer de uh, minimale porties. Ik eet er dan drie. En dan is het klaar. Maar dan hoef ik over de rest van de dag ook niet meer. Ja, misschien is dat mijn probleem als ik, ik... kan er ook geen drie eten, denk ik. Wat? pak nee, <laughs> ja, je op. Nee, wat mij betreft... Ik ben wel heel erg met... Dat leer je dan, nou ja... Dus de eetstoornis is dan die spreekt van... Je mag, maar je mag niet veel en zo weinig mogelijk. Dus ook je maaltijden zijn gewoon heel weinig. Waar we het bijvoorbeeld net over hadden over... Uh, als je vol bent van eten, je hebt een verzadigd gevoel, dan gaat je lichaam in een soort van rusttoestand. En dan zijn ook al je sensoren en je zenuwen en uh, je prikkels die komen wat minder binnen omdat je gewoon aan het verteren bent. Daar gaat al je energie naartoe. Mm -hmm. Maar als je je eigen dus net niet voldaan vol eet of minder dan dat, dan blijf je altijd een soort van hongergevoel houden. En dat hongergevoel wordt omgezet in focus en scherpte. En als je daar dan aan gewend bent, dan ben je, vind je dat ook heel fijn, omdat... Uh, uh, het is eigenlijk dan ook een soort drugs, dat je gewoon de hele tijd wat... Uh, alerter bent ja. en dat is ook gewoon... Wat scherper. Met... Ja, precies. Ja, dat, ik merk dat zelf ook heel erg. Ja. Ja. En dat is gewoon ook heel, heel fijn. Ja. Ja, daarom daar vind ik het ook zo lastig... om het een soort van als een uh, probleem te zien. want mm -hmm. Ik vind het dieet vind ik echt prima. fulltime. Dat doe ik wel heel lang. heerlijk ja. eerlijk om te eten. Ja, ik heb dat probleem dat, van dat eh, wat jij hebt... dat je dat, dat je maar zo heel beperkt. Dat we, ik kan op zich wel een heleboel eten... als mag ik koolhydraten zijn. Maar dat doe ik dus om een andere reden. Mm -hmm. Maar ja... Ik vind, het wel, ik vind het wel fijn eigenlijk. Het houdt mij wel een beetje, inderdaad, wat je zegt, wat scherper overdag. Ja. En ook het feit dat ik er niet aan hoef te denken, is ook wel fijn. Ik eh, sloeg vroeger altijd al mijn ontbijt over, maar nu ook de lunch. En dat is echt ja, best wel lekker. Want je ja. hoeft niet eraan te denken om een boterhammetje smeren of zo. Ja. En je leert het ook een soort van, in het begin heb je dan... In het begin had ik honger. Precies, ja. heb je wel trek. Ja. Maar je leert gewoon dat uit te stellen en uit te stellen. En dat gaat eigenlijk steeds... ...beter en beter meestal. Ja. En... ja, ik heb er nu helemaal geen... ...ik denk er niet eens nee. aan. Nee. Uh, uh, moeten we het ook voor nog meer dingen hebben? Want volgens mij zei je in het begin nog een paar dingen. Uh, ja. Uh, nou ja, ook nu we het hierover hebben gehad... ...een stukje over... ...het begin... ...en waardoor... ...de stoornissen bij mij eigenlijk... ...allemaal... ...een kans hebben gehad om zich te ontplooien. Oké. Okay. <laughs> um, Belangrijk. Ik ben uh, geboren als tweede racesbaby. En dat betekent dus dat mijn moeder een andere bloedgroep had als ik. En daardoor ging mijn bloed klonteren. En ik heb vastgezeten en ik heb zuurstoftekort gehad. Het duurde vrij lang voordat ik een teken van leven gaf... En heb de eerste twee weken geen moederlijk contact gehad. Ik heb in een couveuse gelegen. Ik werd alleen verschoond. En hm. ook geen voedsel, want ik had een zonde. Met, uh, dus via mijn neus kreeg ik uh, voedsel. En toen ik anderhalve dag was, hebben ze al mijn bloed... Ge, uh, een transfusie gedaan. En ik denk dat in de eerste twee weken van mijn leven... dus... Um, de basis van mijn stoornissen, van mijn eetstoornissen, van mijn hechtingsproblematiek. voor het ontwikkelen van PTSS, maar ook bijvoorbeeld van de conversie en de dis. maar ook um, het aanwakkeren van bipolariteit. Mijn moeder heeft nu uiteindelijk toegegeven dat. zij ze zei laatst: Ik weet wel wat jij en je broer hebben. Mijn broer is. Um, Schizofreen, een echt ergste type, zeg maar. Koekoek. Koek. Mm -hmm. um, en <laughs> mijn moeder, die uh, uh, zei: Ik snap wel wat jullie bedoelen, met dingen zien. En toen vertelde zij uh, wat zij zag. En toen dacht ik: Ik wist wel dat ik een kopkind was. <laughs> ik wist het. Um, maar los daarvan is um, in mijn jeugd uh, wel een huis, gehad, wel een moeder gaat. Een vader die pas op zijn zesde bij ons kwam. Um, zij heeft geen liefde en warmte gekend. Dus die hebben we eigenlijk nooit gehad. Het was eigenlijk wat cool en afstandelijk. Uh, dat zijn allemaal van die dingen die dan opstapelen. En die dan eigenlijk tot een niet andere uitkomst kunnen gaan van... Dit wordt een verknipte jongen. Ja. Je, je bent ook wel een beetje... Dat, uh, misschien weten mensen dat van de vorige keer... ook wel een klein beetje medisch onderlegd. Ja. Dus misschien... Eh, misschien moet je wat dieper ingaan op die eerste twee weken dan. Want ik, ik vind het heel interessant om te... Waarom denk je dat? Waarom denk je dat daar die basis is gelegd? Want je bent... Eh, even in mijn naïeve, niet-medische mm -hmm. niet hoofd... Ik ben gewoon een baby'tje. Ja. Uh, en ze... Eh, ander bloed. Wat maakt ander bloed uit? En, uh, heb je daar iets? Uh, nou ja... Um... De eerste twee weken, die zijn in ieder geval belangrijk voor je hechting. En ja, dat, ik heb dat de eerste ja, dat... twee weken heb ik geen hechting, heb ik geen hechting gehad met niemand. Ik heb niet... ja, zelfs aanraking is dan heel belangrijk toch? Ja. Gewoon echt. Dat doen ze nu in het ziekenhuis toch ook met. Ja. ja, en nu bijvoorbeeld als je een kindje of een babytje moet prikken in het ziekenhuis. Uh, vroeger deed je dat gewoon en dat kindje ging huilen. En nu is dat niet meer zo. Nu krijgen die babytjes, sucrose. Dat is een soort van zoete vloeistof het vijf minuten inwerken en daardoor voelen ze ook uh, uh, wat minder. Dus er is wel heel een hele erg, uh, uh, hoe zeg je dat, vooruitgangen in hoe ze daarmee om, omgingen. Maar bij mij was dat dus niet zo. Ik zat gewoon in zo'n couveuse met een slang door mijn neus ja. en kreeg daardoor voeding. En ik denk dat daar ook de basis is van um, mijn probleem met voeding en het wel of niet willen of het kunnen beslissen van of ik wel of geen voeding kan krijgen, al ben je zo jong. Er zijn wel indrukken die, je achter, uh, die bij je achterblijven. En juist omdat je in die eerste twee weken dus helemaal geen contact met je moeder hebt gehad, merk ik bijvoorbeeld dat ik ook nu afstandelijker ben naar mijn moeder dan bijvoorbeeld mijn broer is. En dat ik niet zo, ik kan mijn moeder niet zo makkelijk knuffelen. Hmm. Dat, dat lukt mij niet op de een of andere manier. En het voelt ook toch een andere een Andere band en toch meer afstand naar mij toe dan naar, naar mijn broer toe. En dat komt ook gedeeltelijk vanuit mezelf, omdat ik ook niet heb kunnen hechten. En daardoor merk ik ook dat ik best wel veel uh, hechtingsproblematiek later uh, heb uh, gehad. Ja. <coughs> ja, klinkt logisch, is iets eigenlijk. Ja, en ook gewoon het eerste wat mijn moeder zei. En dan. Ik kan het natuurlijk niet verstaan als baby, maar ik denk wel dat ik de energie heb gevoeld. Ik heb niet een warm welkom gekregen. Het eerste wat ze zei was, joh, wat is die lelijk. <lacht> en, maar als je dat te horen krijgt als je vier bent en daarmee opgroeit... dan is dat natuurlijk wel ook een soort van uh, beeld wat je van jezelf gaat ontwikkelen. En er werd ja. niet gezegd, oh, wat heb je dat goed gedaan... Nee, je bent een domme jongen. Ze hebben een, het is echt heel grappig, dat heb ik laatst te lezen. Het is een studie, ik weet niet meer hoe die heet, in Amerika gedaan. Ooit ik eet, is alweer een jaar, veertig geleden of zo, met kinderen. Uh, twee groepen kinderen en bij de ene groep zeiden ze... Uh, je hebt een soort van spraakgebrek. Elke keer als jij praat, dan zeg je woorden verkeerd. Uh, dus elke keer dat soort dingen inprenten. De andere groep niet. Daar zeiden ze tegen, jullie zijn echt supergoed, talentjes. Jullie moeten het podium op en... Uh, nou, je kan raden wat de uitkomst is. Ja. Die ene groep die is gewoon de rest van hun leven uh, slecht geweest. In, nou ja, van allerlei, dus als het gaat om school, als het gaat om taal. Uh, als het gaat om zelfvertrouwen, spreken voor een groep, weet ik veel al die dingen waarvan je wel kan voorstellen wat dat met je doet. Mm -hmm. dat, dat is ook echt gebeurd. En toen hebben ze later een soort van de fout daarvan ingezien. Uh, zelfs op uh, redelijk korte termijn, oh, dat tien jaar later, die vrouw die dat onderzoek gedaan heeft, ook terug is gegaan en geprobeerd heeft het soort van om te keren. Weer, dus door ze positief uh, mm -hmm. te benaderen en te zeggen: nee, nee, dat was een onderzoek, je kunt wel. En hij heeft allemaal nul effect gehad. Die, die, die groep kinderen die ze dus benaderd is, heeft ook een, een schadevergoeding gekregen. Ja. Het is echt vreselijk. Dus als je kan nagaan, het ja, dat, dat is heel belangrijk wat je zegt tegen kinderen. Ja, dat houden ze gewoon heel erg. Uh, maar ook gewoon het gevoel alsof je of je welkom bent en dat soort dingen. Ik bedoel, Zeker. de rest kan allemaal wel goed op orde zijn, maar als je dat gevoel als kind niet hebt, dat uh, ja, dat het draagt ook bij aan. Uh, en, en niet alleen maar door uh, positieve feedback, maar gewoon door een knuffel inderdaad. Ja. En kijk, als het nou alleen ik zou zijn, dan zeg ik Allah. Maar ik heb natuurlijk ook een broer. Ja. En ik bedoel. Uh, we zijn met z'n tweeën, maar uh, uh, allebei uh, een goede DSM, zeg maar. <laughs> ja. En heb je het dan met je moeder dan ook... Ja, is dat, is daar over te praten met je moeder? Nee. Hm. Um, mijn moeder is, heeft een narcistische inslag. En alles gaat over haar. En uh, nee, dat... Uh, daar kan je niet goed met haar over, uh, over praten. Hm. Nee. Wel met iemand anders. Kun je het daar wel met iemand anders over hebben? Dus bijvoorbeeld in therapie? Um, nou, dit heb ik eigenlijk nog nooit zo heel openlijk besproken. Behalve bij jou nu dan. Maar <lacht> dit zou wel iets zijn om met mijn ambulant hulpverlener te uh, bespreken. En nou ja, ik ben er wel... Mijn man die weet er natuurlijk wel van alles van. En ik ben er ook wel soms... Wat meer mee bezig geweest en soms denk ik ook van. Um, het is wat het is en daar uh, moet je het mee. Uh, mee doen. Dat, dat is ook wel makkelijk om te zeggen, want dat lost het ook wel op, meteen. Het um, is wat het is, daar moet ik het maar mee doen. Ja en nee, want als het. Ik, dat betekent niet dat ik alles over me heen laat gaan en dat ik er wel weerwoord heb, natuurlijk. Maar het is gewoon dat je gewoon. Um, besluit van, als je iemand in je leven wilt houden, dan zul je, je kan diegene niet veranderen. Dus dan zul je of, tot op zekere, de persoonlijkheid moeten accepteren, maar jou, niet jouw eigen grenzen overgaan. Of je moet er geen contact meer mee hebben. En dan kies ik dus voor, ik probeer niet over mijn eigen grenzen heen te gaan. Maar ik accepteer diegene dan wel. Eh, je hebt wel contact met je moeder, dus gewoon... Regel... Ja, nou, niet, niet gewoon, maar ik heb wel Nee, niet met... gewoon, maar ik bedoel regelmatig gewoon contact. Ja. Hm. Ja, maar dit niet gewoon, zeg je even, <lacht> Ja, ja niet ja, gewoon contact. Nee. <lacht> nee. <lacht> nee. Hoe ziet dat er dan uit? Ga je gewoon, uh, zeg ik weer gewoon, ga ik op de koffie? Uh, um, koetjes, kalfjes... Nee. En dan weer weg. Ja, nou... Als ik naar haar toe ga, neem ik eigenlijk altijd de hond mee. Dus dan kreeg de hond altijd een stukje kip. En dan is ze daarmee bezig. En dan gaat het eigenlijk... Nee, het, het is eigenlijk meer wat ze heel erg kan doen. Is ze kan me heel erg afvallen en gemeene dingen tegen me zeggen. En vooral waar andere mensen bij zijn. Dat ze me gewoon echt de hele tijd neerhaalt. En soms zeg ik daar wat, wat van. En soms zeg ik daar ook... Ook niks van, in de laatste keer heeft, het, heeft er nicht van me heeft het uh, gewoon uh, opgenomen voor me. Maar dat, dat is eigenlijk meer wat ze dan, uh, dan doet. Zonder dat ze het of dat ze het wel doorheeft. Uh, dat ze maar gewoon echt uh, de hele tijd. Uh, uh, ja, door de grond trapt. Hm. En dan probeer je niet over je grens heen te gaan in de zin van dat je niet boos om wordt, of heel verdrietig om wordt. Ik ga wel altijd met een soort van rotgevoel, nou meestal ga ik daar met een rotgevoel weg en moet ik dat wel even van me, van me afschudden. Uh, maar uh, ik kan daar ook heel boos om worden en dan hebben we ruzie. In, uh, soms doe ik dat en soms denk ik van ik moet het hier later een keertje over hebben dat ik dat niet... Le niet als prettig heb ervaren. In sommige dingen weet ik ook van. Het is wat het is. Ja. Nou nee, ja, dat, in dat opzicht snap ik het ook wel. Ik stond uh, ja. alleen te denken, als je dan. Is er dan een, op, op dat moment is er misschien geen gesprek mogelijk, maar op een later moment kun je het daar dan misschien met haar over hebben. Precies. Maar snapt ze het? Want als het een terugkerend nee. dingetje is, is het ook niet iets. Wat je zegt ook, je kan er niet echt veranderen. Nee, dat is niet een terugkeren. Het is, het is inderdaad een terugkerend dingetje. En als je er dan wat van zegt, dan um, doet ze het een tijdje wel, of dan probeert ze ook um, interesse te tonen. Maar dat gaat ook over en dat is dus ook het verschil. Bij mijn broer weet ze van alles en nog wat. En als ik bijvoorbeeld zeg van ik heb een podcast gemaakt, die zal ze niet luisteren. Mm. Als ik zeg van joh, ik ben laatst met Erwin heb ik in de squeeze gestaan of in de wink. Dat is een uh, homoblad met een uh, foto. Niet interessant, hoeft het uh, niet te lezen terwijl andere tantes uh, dat wel uh, willen. Dus het is gewoon niet zo. Maar wil je niet weten waarom dat dan is? Waarom, de, waarom ze wel interesse heeft in je broer en niet in jou? Omdat je niet de eerlijke waarheid krijgt. Je krijgt te horen dat ze evenveel van de een als van de ander houdt, terwijl. Maar dat merk jij niet. Nee, en maar. Dat zou je ook nog kunnen vertalen in van ik merk dat niet en ligt dat, dat niet aan mij en zie ik het verkeerd. Dat kan toch? Dan? Ja, nee, dat kan. Dat kan. Maar echter als anderen dat ook zien en naar je toe komen en dat gewoon tegen je zeggen, dan weet je, dus dan klopt je gevoel, want anderen zien het ook. Ja, maar om het dan met haar erover te hebben, zou zij nog steeds kunnen zeggen, nee, dat is niet waar. Ja, jou. Dus, ja, precies. Dan, dat. dat, dat Precies, nee, dat is echt niet zo. Ik hou voor jullie allebei evenveel. Dat is het antwoord wat je dan krijgt. Ja. ja. ja. En dus moet je daar dan inderdaad maar mee dealen. Ja. Ja, als dat niet te veranderen is. Precies. Ja, dan moet het maar zijn. Ja, ja het is wel, dat, is wel, dat is wel vervelend. En, en, bijvoorbeeld, je broer is ook wel gewoon open over zijn uh, DSM-dingen. Uh, daar heeft het niet iets mee te maken. Um, mijn broer is mijn broer als zijn persoonlijkheid niet meer. Want hij is, dat noemen ze Floride-psychotisch. Dat betekent dus dat hij eigenlijk de hele dag door uh, psychotisch is. Oh. Hij de medicijnen die werken niet en hij zou eigenlijk 24 uur uh, begeleid moeten wonen. En als, je, als hij er is, hij, je hebt niet zo snel en veel contact. En je ziet uh, wat ongezorgde. Mm. Nee, je ziet gewoon echt de psychoot. Ja, dus dat is niet, <laughs> niet dat daarin ligt. Of ja, ja, misschien ook wel dat ze misschien ja. wat meer zorg heeft. Maar daarentegen ben ik ook ziek. Ik heb daar wat ja, betreft ook... Nee, maar snap je? Dat is, wel nee, ik je snap wat ik, dat is een beetje wat ik denk van ja, dat kan je wel zeggen. Maar dat, dat, dat, dat, dat, dan... Daarin laat je helemaal zien dat er dus een verschil is. Want we hebben alle twee aandoeningen... maar je gaat er toch echt anders mee om bij de een... als bij de ander... Als er één opgenomen is, ga je twee keer per week er naartoe. Maar als ik opgenomen ben, eens in de twee weken hooguit vijf minuten en dan is ze weer weg. Nou, hmm. ja, dat is toch wel een verschil die je voelt. Ja. Ja. Maar ja, het is wel lastig. Ik zit te denken, ja, ik, misschien dat je het ook zo kan opvatten dat, dat ze meer zorg geeft aan je broer, omdat jij het minder hard nodig hebt? Of zo? Omdat ze denkt, je redt het zelf ook wel een beetje. En toch is dat een oneerlijke gedachte. Ja, nee, ja. 100%. <laughs> dat, ik denk dat dat ook wel... Ik, ik ben ook wel wat zelfredzamer. Um, maar dat is natuurlijk maar dat, ook Maar dat, iets... dat is natuurlijk geen excuus. Nee, nee precies. Nee, nee. Maar dat is wel zo. Ik, ik red mezelf wel. Je komt er wel weer... Uh, kom altijd wel weer op mijn pootjes terecht. Ja. Nu ook wel weer dan. Ja. ja. Met die nieuwe therapie in aantocht. Ja. Wat en... heb jij ook dan weer gefixt? Ja. <laughs> <laughs> Het, ik heb ambivalente gevoelens over de, de therapie. En dat merkte ze ook. En ze zeiden, ja, we weten niet of je genoeg gemotiveerd bent. En, maar ik wil gewoon gezond... Uh, m'n opleiding gaan beginnen en ik wil ook eigenlijk gewoon... Soms spreek ik niet vanuit mezelf, maar spreek mijn eetstoornis en ik moet dat... de balans weer vinden dat ik vanuit mezelf over eten nadenk en niet vanuit... de eetstoornis en dat is gewoon... Omdat dat nu toch best ook lang heeft gesluimerd... is het zo'n onderdeel van jezelf dat dat gewoon soms moeilijk is om te bepalen of dat jij bent of dat de mm, eetstoornis ja. is die spreekt. Ja, dat zijn dan weer dingen die je wel kan leren natuurlijk, straks in therapie. Ja, ja, maar dat zit. En wanneer? Want je staat op de wachtlijst. Wat duurt, duurt dat nog lang? Uh, nu nog een maand of vijf. Oh, dat is nog best wel flink. Ja, ja. En in de tussentijd probeer je wel gewoon zelf die stapjes een beetje alvast te zitten. Um, ik heb het geprobeerd. En ik heb het nu eigenlijk een beetje um, losgelaten. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je zag dat ik ben weer aangekomen. En dat was echt wel een soort van issue in mijn hoofd. Dus ik denk nu gewoon van, um, ik probeer een beetje wel niet af te vallen, maar ook niet echt aan te komen. En dan ga ik gewoon in mei mee beginnen, hoop ik. En hoe ziet dat eruit van dag tot dag dan? Sta je nog elke dag op de weegschaal om te kijken? Nee, dat, mag, je weegt, dat of? mag ik niet meer. En sinds ik aangekomen ben, wil ik dat ook niet. Hm. Um, nee, ik sta eens per drie weken op de weegschaal. En dan moet ik ook mijn bloeddruk meten. En dat geef ik dan nu alvast toch door. Dus ik heb nu alvast een soort voortraject. Hm. Elke drie weken wegen en dan een bloeddrukje. En dan doorgeven. Kijken of er nog meer klachten bij komen. En dat gaat tot nu toe goed? Um, ik ben nu... twee keer 600 gram aangekomen. 600 gram? In drie weken? Ja. Dat, dat is toch wel goed? Daar zijn de meningen over verdeeld. Oh, moet dat <laughs> meer? Nee. Voor, oh. Kijk, inwendig is, <laughs> is het... is jouw mening. Dat niet is meer. mijn mening, <laughs> ja. Op zich is het goed, maar ik merk gewoon wel dat ik daar... In de eestoren is weer dat ik daar gedachtes over heb. En dat ik denk van ja, maar... Je eens naar je rug, je ziet er randjes vet. En je bent nu alweer dik aan het worden en het voelt niet meer lekker als je jezelf aanraakt. En dat is dus de eetzone die spreekt. En dat is wel iets heel, heel, heel lastigs. Die is wel moeilijk om daar... Te um, spreken. Ja, om te zeggen van joh. Maar het is, je hebt nog steeds ondergewicht en je eet nog steeds niet. Dat weegt nog steeds veel minder zwaar dan... Je bent aangekomen. Ja. ja. Terwijl je het wel weet, eigenlijk. Ja, ja eigenlijk, rationeel weet ik het wel, maar het is gewoon... Ik, ik kan er gewoon niks mee. Nee. We moeten het ook nog even hebben over uh, openheid. En open zijn over... Ja. <laughs> over stoornissen. Open zijn, ja. Dat, en een <coughs> Ja, precies. Um, ik uh, ben relatief open over mijn stoornissen en kwetsbaarheden. Ik heb ook meegedaan met uh, de fotoding op Insta van ik ben open. En dat vond ik eigenlijk wel lastig, want daar had ik ook weer ambivalente, het nieuwste woord, um, gevoelens bij. Ik ben er open in, in de vorm van vrienden, kennissen, mijn account. En daar wil ik ook uh, uh, veel voor doen... En uh, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar de vorige keer had ik het ook over met... ik ben er waarschijnlijk door ontslagen op mijn vorige werk. Mm -hmm. Ik heb nu een nieuwe baan. Ik heb een vast contract. En ik heb, het, uh, ik heb de documentaire van uh, Hanna van Bomen gekeken. En daar zei die psychiater iets wat, wat ik toch wel heb vastgehouden. En die zei van, het is mooi dat je dat wilt, maar als je dat doet weet dan dat je geen salarisverhogingen meer krijgt... weet dat je niet meer voor promotie bent... en dat je eigenlijk gewoon in de koelkast gestopt wordt. En dat is oneerlijk en daar moeten we tegen vechten. Maar ik heb het al een paar keer gedaan dat ik opender was. En nu ben ik dus niet open en ik heb een vast contract. Ik mag een masteropleiding gaan doen, betaald door mijn eigen werkgever... Um, er komt nu zoveel goeds op mijn pad en als ik dan wel een keer decompenseer, merkbaar, want ik ben ook al een keer gedecompenseerd. De afgelopen tijd was ik weer bijna manisch, maar daar hebben ze niet op het werk gewerkt. Wel aan mijn energie misschien, maar niet aan mijn persoon, niet aan fouten die ik maakte. Uh, dat heb ik met mijn ambulante hulpverlener dan wel goed opgelost? Uh, dan zullen ze het weten, maar ik merk nu gewoon dat. Um, het vervelende met stoornissen, en dan nu voornamelijk de bipolaire stoornis, is dat het wordt gezien als een ernstige geestelijke stoornis als je naar het nieuws kijkt... en er is iemand die een beetje koekoek koek is... is het dan of een schizofreen... <laughs> of een bipolair, of de bipolair of met de bipolaire nee. stoornis. Dus... Um, wij komen ook niet echt... heel goed <laughs> in het nieuws. Nee. ik bedoel, uh, Dus wat dat betreft... Uh, denken mensen ook vaak... dat je... Uh, die weten het niet... en die hebben er een eigen idee over. Ik heb het nu... Op het werk bijvoorbeeld zei mijn manager een keer, niet die ik nu heb, maar de vorige waar ik bij zat. Oh ja, die collega die moet ik spreken, maar die is een beetje bipolair hoor. En ik dacht van, ik moet hier wat, maar ik kan niet, want ze weten het niet. Nee. En ik kan dat gewoon niet. En laatst met een assistent, we zaten met z'n allen te praten en ze zeiden van, ja, hadden we het over moeilijke patiënten? En dan dacht ik, oh, en toen zei ze al, weet je wie moeilijk zijn? Mensen met bipolar, zei ze zo. En toen, ik, ik heb maar geluisterd en ik dacht... Dus zo denken mensen over mensen met de bipolaire stoornis. Zodat ja. ze gewoon niet eens weten dat er eentje gewoon... En dat zijn ook mensen die dan ook uh, te maken zorg. hebben met mensen met de bipolaire stoornis. Dus die inderdaad in de zorg werken. En ja. daarom dat ik het ook bijvoorbeeld nu niet makkelijk vertel. Want ik zit ook in de zorg en zij zullen uh, meteen mij als ziektebeeld gaan zien en niet als de persoon in mijn kwaliteiten. Ja, ja ik vind het lastig. Want um, ik, werk zel, ik werk zelf bij een organisatie die daar wel nou ja, redelijk bars is van het labelen. Zelf ook, een jeugdzorgorganisatie in Utrecht. Mm. Uh, en Ik, heb het wel, ik heb daar wel, ben daar wel open over omdat ik ook wel het idee heb dat zij snappen wat het is en ook wel uh, zien wat wel kan, zeg maar, voornamelijk. Mm. Daar zit het... Uh, uh, in waarom ik denk ik, dat ik daar wel gewoon open over kan zijn. Maar ik snap heel goed je punt. en um, Ik denk ook dat die man ik, in de documentaire van de die ik nog steeds niet heb gezien, excuse uh, dat hij dat ook wel een punt heeft. Dat als je namelijk uh, zeker bij mensen die bijvoorbeeld helemaal geen verstand hebben van klassificaties uh, en in, inderdaad alleen maar dat nieuws horen af en toe dat er weer iemand iets heel raars heeft gedaan. Oh, en die heeft een bipolarste. Oh, oh dus dat, nou, dat is nog maar van die ja, yeah. dat is het eerste wat je gaat denken natuurlijk, zodra je dat ergens ziet staan yeah. of, ziet, uh, of hoort. En zeker als het officieel ergens geregistreerd staat. Yeah. Dus, uh, ik, ja. Dus ik, uh, ik denk daar ook inmiddels wel aan over. Maar aan de andere kant, het heeft ook weer <laughs> precies dat abbevelend wat je zegt, het heeft twee kanten. Want het is ook, iemand moet die strijd wel voeren, toch? Als we yeah. ooit af willen van die labels, dan zou je toch... Zal er toch iemand moeten zijn die het heeft. En gewoon als een soort voorbeeldfunctie. En ik zeg, ik ben helemaal niet diegene, 100% niet. Maar dan moet, het, dan moet die stroming moet je wel krijgen. Anders dan doorbreek je dat niet. Als we allemaal weer in het gareel gaan lopen en net doen alsof er niks aan de hand is. Ja. Dan bereiken we ook nooit dat doel wat we met z'n allen zo graag willen. Dat we allemaal open kunnen zijn daarover. Dus ik vind het wel, ik vind het moeilijke. Want ben... persoonlijk ben ik het, snap ik het heel goed. Mm -hmm. En zeker als je nu ook de voorbeelden noemt. Want ik ben vorige keer gewoon. Letterlijk mijn baan kwijtgeraakt. En nu mag ik allemaal hele leuke dingen gaan doen. Eigenlijk min of meer omdat mensen helemaal niet weten dat er iets met mij is. Ja, dat wijt je ook een beetje, of dat ligt je een beetje daar neer. Hmm. Ja, dan snap ik dat wel. En dan is die grote strijd misschien iets minder belangrijk dan je persoonlijke geluk. Ja, ja nou inderdaad. En... Um, ja, dat is een beetje. Een beetje heel gekkig, want ik sta natuurlijk ook op, gewoon op de folder... en ik sta ook op de site van plus-minus, als het goed is nog steeds. Dus die openheid, die wil ik wel inderdaad geven... en ik wil er ook inderdaad voor, voor strijden. Alleen, inderdaad nu precies wat je zegt... het mag mijn geluk nu niet meer in de weg staan... want er komt nu uiteindelijk, na honderd jaar, komt er zoveel goeds... komt er op mijn weg en... Er gaat eigenlijk niet zo heel veel verkeerd, maar ik vind het toch gewoon vrij lastig, want het gaat gewoon goed en je bent gewoon goed in je eigen glazen ingooien en daar anticipeer je dan nu ook al, ook al op dat je denkt van ja, wat is nou goed gaan en uh, voornamelijk ook, hoe krijg ik het stuk? Ja. En dat is gewoon heel stom. Want het gaat gewoon goed. Maar je <laughs> zit jezelf zo in de weg. En ik denk dat dat ook gewoon met meer de kwetsbaarheden. hebben waar gewoon allemaal een laag zelfbeeld bij, bij hoort. En dat is wel lastig. Op zijn tijd. Ja, ja. ja zeker. Ja, en, en dan is het denk ik. als ik dat even zo mag invullen. ook wel makkelijker als je. Werkt op een plek waar mensen het niet weten, omdat je dan veel makkelijker dat masker gewoon op kan zitten, wat je gewend bent op te zitten. Uh, en als mensen weten dat er iets is, misschien dat je dan ook denkt, oh, ze zien het nu aan me en ze weten nu dat er iets is, dus dan denken ze vast dit. En dan, en dan ga je je nog rotter voelen. Dus of is dat niet zo? Nou, dat is letterlijk zo gebeurd. Ah. Bij de eerste werkgever, die wisten het dus wel, daar was ik open in geweest. Als ik een dag. Wat stiller was, werd ik apart geroepen. Je bent oh, wat stiller. Oh ja, ja. Ben je niet depressief aan het worden? Als ik een dag wat drukker was, zei je dat, je bent wel erg druk hè. Hm. Je ja. was dus echt, en dat is ik bedoel, je bent geen mens meer, je bent gewoon een soort van medisch boekje wat ze de hele tijd aan het bestuderen zijn en naar al je gedragingen kijken of dat te uh, rijmen valt onder een... Uh, maar niet zo dan wel depressieve decompensatie, wanneer ze moeten moeten ingrijpen. Ja, ja nee, dan werk je niet meer lekker. Nee. Want dan heb je nee. gewoon het idee dat je gewoon alles wat je doet, dat er gewoon uh, achter je om mee wordt gekeken, zeg maar. Ja, dat is... Uh, dat, ja, ik, ik, er, dat heb je persoonlijke relaties ook al gewoon. Dat, ja, dat als meer mensen open zijn uh, over in hun omgeving, over, dan krijg je dat ook. Ja. Dus dan van, oh, ben je, ja. gaat, gaat dat ja. goed? Ja. Ja. Echt? Nee. Ja, ja, ja, ja precies. Ja. <laughs> ja. Dus nou ja, dat is ook wel nou, inderdaad een ander dingetje dan de vorige keer. Ja, dat je denkt, ik denk, moet daar toch misschien ook eens wat meer aan mezelf denken. In plaats van uh, aan ja. de strijd en openheid. Dat zou je het nog een keer doen. Die, die, die, ik ben open uh, foto. Met die hand in die cirkel. Ja. Dat ja, wel. Ja. Ja. ja, want ik ben er wel voor, zeg maar. Maar ik... Um, het is eigenlijk een gedeelte van mezelf die ik niet... Ik hou het niet verborgen. En ik ben er ook open over. Dus als ze me het echt eerlijk zouden vragen... Als ze me zouden zeggen, Sajad, ben jij bipolair? Zou ik altijd ja zeggen. Daar zou ik nooit over liegen. Maar als die vraag niet er komt. niet komt... Ja. Dan vertel ik niks. Ja, nee, ik ga het ook niet uit mezelf vertellen. Ja. Dat is ook niet te... Nee. nee. Oh joh, dat moet nee, je wat even vertellen? Zitten. Ja, ga nee. zitten, neem een glas water. Ja, vorige week, hè, toen het... Misschien nou, heb ja. ik iets aan gemerkt. Nou, dat komt daar, daardoor. Nee, dat zou ik dan ook niet... Uh... En je geeft meteen je superpowers weg, hè? <lacht> ja. Ja. ja, ze verwachten dat ze komen ook. Dat ja. is ook nog zoiets. Ja, precies. Ja. Nee, wel interessant allemaal weer. Ja. Maar ik uh, vind het wel goed dat je weer gewoon uh, er bent. Ik vind het wel leuk om weer met je te praten. Dank je, ja, ik ook. Ja, ja. ondanks dat de onderwerpen niet altijd even, <laughs> even lekker zijn. Maar je bent wel op de goede weg, heb ik het idee, weer. Ja, het, uh... ja, wat ik zei, eigenlijk gaat... Had... Mm. Alles goed. Ik heb een man, ik heb een hond, ik heb een aquarium, ik heb een kat. Je hebt een aquarium? Dat had je vorige keer nog een. Oh, jawel joh. Die oh. heb ik al sinds 2018. Oh. 450 liter helemaal speciaal aquarium met uh, allemaal Zuid-Amerikaanse vissen. En de kat die is, uh, wordt 16 dit jaar, dus die hebben ook al... Uh, oh. ja. ja, dat wist ik, ja. ja. Um, maar heb je sinds... Want het is een jaar uh, geleden en wij bipoleren. Uh, we schommelen nog wel eens een jaar. Heb je ook... Uh, uh, een beetje de, de manische periode ervaren uh, afgelopen jaar? Ja, toen ik net mijn baan kwijt was, was ik echt manisch geraakt. Toen heb ik ook zo'n Haldol-injectie gehad. Oh, echt? Ja. <laughs> oh, dan, maar dat krijg je niet zomaar. <laughs> die krijg je niet zomaar. Nee, maar dat is eigenlijk... Of bij, is het bij jou wat, wat makkelijker, omdat wat, je in het cirkeltje zit? Wat werkt oh. bij mij? En ik omdat ik weet dat ik er heel veel bijwerkingen van heb, slik ik de pillen niet als ik zo ben als dat ik dan ben. Hm. Dus toen heb ik een injectie gehad, toen is het weer rustig gegaan. Toen heb ik een nieuwe baan gekregen en dat is eigenlijk vrij stabiel gegaan. En toen ben ik ergens in september, ben ik hypomaan geraakt en toen dacht ik van ja, dit kan, dat is altijd in de herfst bij mij dat ik dan manisch raak. Oh ja, ja in de herfst. Ja, het is bij ja. mij net andersom. Het is seizoensgebonden. Ja. Als, als het september is geweest en het begint het begin oktober te raken, dan word ik juist niet depressief, maar word ik juist manisch, word ik heel druk. En hm. Elk jaar, zeg maar. En, uh, nee, nu werd ik dat in september een beetje, maar toen heb ik het wel met pillen Haldol gedaan, met 1 milligram. Doordat ik toch nog kon werken. De handel is dat. Dat is echt zo'n zwaar verdovings. Hij uh, ja, dus het, zegt het even oneerbiedig. Maar m, dat... Het is eigenlijk een antipischoticum. Het is een klassiek antipsychoticum Alleen je, hebt daar, je kan daar veel bijwerkingen van hebben. Ik krijg zo'n maskergezicht. En daar kan ik niet mee werken. Want niemand vertrouwt je als je gewoon een gezicht Geen hebt emotie. die ze, niet kunnen, ja, die ze ja. niet kunnen aflezen. En dan moet je een medisch onderzoek doen. Maar bij die 1 milligram had ik dat dus niet. En daar heb ik eigenlijk gewoon door kunnen kunnen werken. En ik merk nu de laatste weken dat er een soort van somberheid over me neerdaalt. Hm. En dat ik eigenlijk merk dat ik niet zoveel zin in dingen heb. En dat ik ochtends denk van, oh, ik moet nog zoveel. En dan is dat gewoon de hond uitlaten en boodschappen doen. En, uh, dat ik vind, dus ja... Ik ben wel wat, ik ben niet depressief, maar ik merk, merk wel dat ik denk van, maar, alles, maar het kan ook door de pandemie komen. En dat er gewoon, het is een beetje saaiig. Jo. Ja. <lacht> dus ja, daar heb ik ook wel een beetje, nou dat, dat is het denk ik, is een beetje saai. En is dat als je, die somberheid, die, heb ik, die ken ik maar al te goed, zeker weer afgelopen tijd mm -hmm. flink ervaren. Helaas. Is dat dan, als je je somber gaat voelen, ook een voorbode voor een depressie? Of werkt dat niet zo? Ik ben maar twee keer depressief geraakt. Ik ga meestal de ochtend. richting de manie. Hmm. Ik ben een van de gelukkige. <laughs> ja, nou, daar kan ik niet aan veroordelen. <laughs> ik zou willen dat het bij mij iets meer, uh, inderdaad, iets meer andersom was. Bij mij zit het, het vaker de diepte in dan uh, Mooi nee, uh, Mooie sneller... combi zou ik zijn. Ja, het is een beetje echt, echt een beetje stabiel. Nee, ik word sneller hypomaan, en dat kan dan snel naar een manie over, uh, overgaan. En ik ben twee keer echt depressief geweest. dat is ook geweest. niet leuk, in echte manie? Nee, een echte manie is niet leuk. Het begin is leuk. Ja echt het begin van de echte manie, maar daarna is het niet meer leuk. Nee. En dan, dat wordt je... ook wel eens vergeten dat mensen denken dat dat allemaal <laughs> top is en vreugde je, en lol, je, maar ja, dan ben je bent het ook gewoon een beetje kwijt. Ja, je weet gewoon, soms weet je gewoon ook niet meer wat je gedaan hebt en wat er gebeurd is en hoe druk je bent en nee, dat is niet, uh, niet altijd. Maar het stukje ervoor... En dat je je superpowers nog wel onder controle hebt en dat de hele wereld aan je voeten ligt en dat jij bijna de de machtige bent, zeg maar. Ja, dat is wel lekker. Dat mis, <laughs> ik, dat mis ik wel, hoor. ja, ja. ja, ja En dat, dat is... is het misschien ook wel. Dat ik gewoon een beetje schuur over het leven mis, om, om het zo te zeggen. en dat, Ik zou het niet erg vinden om iets van hypomane Episode te krijgen dat je gewoon, ah, voel ik lekker in mijn vel en ik ga dit doen en ik ga dat doen en alles is oké. Okay. Ja, dat zou ik willen. Ik, um, ik, ik spreek een beetje uit ervaring dat je die je kan je ook een klein beetje, of nou, misschien helemaal niet, misschien is dat alleen bij mij zo, die kan ik ook wel een klein beetje opwekken soms door bijvoorbeeld heel kort te gaan slapen. Uh, en niet als ik somber ben hoor, want dan heb ik allemaal gezien. Prima. Maar... Oh, maar jij kent dat trucje dus ook, ja. Of, en dus als je... En, oh ja, dus ook. En, ja, en dus ook veel drukker. Hm. Gewoon veel meer op de dag te gaan doen dan dat ja, je gewend meer bent. meer dus, dingen te plannen. Meer dingen te plannen. Ja. En dan, als het goed is, kan je dan in een verhoogde stemming raken. En, je, en precies, in daarin kan je blijven inderdaad. Nee, dat, dat klopt. Die ken ik ook. Ja. ja. Dat ja. werkt niet altijd. Dat wilde ik zeggen, want soms doe je dat en dan ben je gewoon de avond gewoon doodmoe en ja. dan moet je gewoon naar bed en dan ja. denk je, joh, wat heb ik uh, mezelf aangedaan Of slaat de stemming om, kan ook Ja, dat ja, is toch stom is Ja, dat moet ja. je lopen doen allemaal ja. Ja. Waarom ga ik niet gewoon op tijd naar bed? Ja. Maar soms dan werkt het wel, ja. Ja, apart is dat Ja nee. <laughs> <laughs> Dit is wel grappig dat je dan echt Ik had echt bedacht Nou ja, dat is echt zo'n trucje, dat werkt alleen bij mij maar dat... <laughs> nee, ja. Oh ja hoor, dat ken ik dat ken ik ook Ja, ja. Hadden we maar een trucje andersom. Dat heb je daar een trucje voor? Dat is wel. Uh, Staartroost-trucjes voor waren. Of een, nou, nou, voor de depressie. Dat oh, ja. je zegt: ik heb, uh, hè, als ik manisch word, dan heb ik ook een pilletje. Dat is hardhol, dat werkt dan lekker. Ja. Was er ook maar zo'n pilletje voor de depressie? Ik, ik heb geleerd om. contra-gedrag. -product, product, contra nee, niet contra-productief, nee. Nee, nee contra-gedrag. Vooral contra -gedrag. Ja. contra-gedrag. Zeker, ja. Dus, en het klinkt soms wel heel moeilijk, maar toch echt gewoon zelf heel moeilijk. om acht uur je bed uit en toch even toeschen. Dus, uh, je wil iets minder op de dag pl plannen, wel wat liever voor jezelf zijn, maar toch echt wat en voornamelijk naar buiten gaan. Ja. En dat, is nou, echt, dat ja, klinkt echt doen. zo let's stom, doen. maar gewoon naar buiten gaan, een kwartiertje lopen. Het maakt niet uit wat. Het doet ja. al gewoon. Ja. En dat is tegenwoordig ook... Um, als je bij de huisarts komt en je hebt een depressie... Dan krijg je echt niet meteen pillen hoor. Er staat gewoon nu in het protocol. Je moet ze gewoon een half uur per dag naar buiten sturen om te wandelen. Laat ze eerst lekker wandelen. Dingen gaan. Ja. We gaan... Uh, doen. Dus dat, dat is een trucje, alleen die is veel lastiger om toe te passen dan uh, jezelf op te hypen. Dat is wat makkelijker. Ja, ja. ja. ja. want het voelt namelijk allemaal zo ellendig ja. dat je er echt zo keihard voor moet knokken om überhaupt een voet voor de ander te zetten soms. Ja, of dat je onder de douche staat en je ziet gewoon de, gewoon de grote zwarte man echt gewoon achter je staat en dan moet je dag nog, uh, nog beginnen. Als het zo ergens is, kom ik helemaal niet onder die douche. <laughs> <laughs> en dat is een beetje het probleem. Als daar toch iets tegen was. Want, uh, mijn uh, depressie heeft wel echt... Uh, en serieus, daar ben ik echt heel blij om dat dat in ieder geval een beetje werkt. Want dat is, wel, is inderdaad wel echt een truc. Mm. Alleen hij werkt bij mij niet als ik gewoon... Uh, nou, toen die er net was, uh, was ik echt... was er helemaal niks. Gewoon. Niks. Nee, maar dat dus moet... ook niet motivatie om überhaupt... Niet een greintje Nee. Helemaal niks. En dat, nou, dat is dan, gaat dan langzaam, denk ik, toch over. Of misschien door heel hard er toch op te hopen of over te denken. En dan is het een kwestie van gewoon keihard doorbijten. En dan ga ik ook... Dat werkt bij mij goed. Gewoon met dingen voorzien. Als ik er geen zin in, dan ga ik het juist doen. Ja, precies. Dus als ik... Als ik Denk oh nee, ik, ik, moet, ik kan echt niet nu om uh, zeven uur opstaan en gaan sporten. Ben echt gek? Ik, ik, dan ga ik het juist, dan ga ik nog harder dan ik eigenlijk van plan was te sporten. En dat werkt heel goed. Ja. Want, denk ik. Want daardoor het... ben ik er nu wel redelijk weer, uh, uh, uh, nee, niet helemaal, maar wel een beetje uit. Met dat getuigt ook wel een stukje sterke persoonlijkheid. Nou, nee, dat vind ik, uh, ja. het is, uh, ik... Ik kan niet anders dan dat. Want als ik in bed blijf liggen, word het er echt niet beter van. Dat is niet voor mijn ervaring. Maar dus dat het gaat is meer krijgen. ervaringsdeskundigheid dan iets anders. Die zet het wel om in, uh, in, in gedrag. Ja, ja, omdat ik niet anders. Ik, ik heb ook nog een gezin. <laughs> ja, maar is, dat uh... heeft dus, ik vind dat wel sterk. Ja, nou nee, ja. Nou, goed. Dank. Ik denk daar anders over. Ja, <laughs> ik Ik denk dat het gewoon niet anders kan. Ik vind het slap als ik het niet doe, laat ik het zo zeggen. Ik, vind, ik kan niet anders doen dan dat. Dus, uh... Uh, dat gaat eigenlijk ook weer van de sterke persoonlijkheid. <laughs> <laughs> goed. Over jou? <laughs> ja. Ja. Uh. Ik wil het gewoon nog wel eventjes hebben over die, over die openheid. Want ik vind het toch wel een interessant dingetje. Uh, ja. Ik heb die documentaire dus niet gezien. Maar kan je nog eens uitleggen wat die psychiater dan precies, precies bedoelt ook? Want hij zegt eigenlijk: soort van als je echt. Het, het gaat er niet per se om dat je niet mag vertellen wat je hebt. Mm. Want dat is he, waarom zou je mensen dat uh, precies. Je gewoon lekker doen. Maar als je carrière wil maken. Dus als je echt ergens naartoe wil. Uh, waar andere mensen misschien ook uh, op aanzien. op baantjes op posities. Ja. Daar gaat het toch voornamelijk over, toch? Over carrière? Ja, zo. klopt. Maar ook dat je bijvoorbeeld uh, alleen dus ja, geen promoties meer kan maken. En dat, dat, omdat mensen zien je dus um, als een ziektebeeld. En het is nu gebleken bij het UWV dat een bipolaire stoornis in de top 5 behoort met ziekteverzuim. Dus er kleven zoveel, los van het feit dat mensen niet weten wat het is, is het ook heel erg stigmatiserend in juridisch gebied en wat er allemaal mogelijk is met als je bipolair bent. Want als je bipolair bent, kan je ook uh, de kosten voor de samenleving uh, omhoog brengen. Serieus, <lacht> nou, omdat je gaat <lacht> vandaliseren, je pleegt zelfmoord op een gekke plek. Uh, die kans is gewoon zoveel, <lacht> ja. zoveel groter. Um, dus als je dus gewoon wel een stukje verder in het leven wilt... en in het arbeidsproces, dan is het handig om dat voor je te houden. Net zoals... Ja, maar je zou dat ook gewoon... Dat is ook een advies aan mensen. Nu. Ja. Van, doe als je, eh, als je ergens doe het ja. niet. Ja, dat is echt... Dat was dat zijn advies. Ja, maar jouw advies ook, zou je ook zeggen. Zou je mij adviseren ook bij mijn volgende? Want ik zeg het dus al, bij mij is het nu niet echt een issue. Ik denk dat dat geen issue is. Moet nog blijken, ik werk er zo heel lang. Maar mm -hmm. ik denk het niet. Um, volgende baan ooit is? Over een paar jaar? Da, da, nee. Niet nou, Even uitsplitsend. Als je een baan vindt waarin je niet verder wilt. en je voelt je op je gemak. en je zou daar een tijd willen kunnen blijven. en je voelt je veilig genoeg dan vind ik dat je open moet zijn. Maar ik denk ook dat je dan de consequenties zou moeten kunnen aanvaarden als je bijvoorbeeld nog geen vast contract hebt... dat ze je er makkelijker uit gooien. Op het moment dat je dus wel denkt van... joh, ik heb een geestelijke stoornis... maar ik wil toch iets in een beroep doen en verder komen... of ik ben ondanks mijn geestelijke stoornis vrij slim... of ik heb gewoon, kan makkelijk leren... ik wil gewoon wat verder met mijn leven dan alleen mijn geestelijke stoornis dan zou ik het niet vertellen. En dan zou ik het eigenlijk alleen vertellen op het moment dat je echt niet anders kan... als je opgenomen wordt, maar ook niet als je een weekje thuis bent... omdat je net niet opgenomen hoeft te worden of zo. Dan zou ik het gewoon niet vertellen, alleen in uiterste nood. Want daarmee bescherm je gewoon je eigen geluk. En door het te vertellen, um, sta je je eigen gel geluk in de weg... Ja. En ik denk ook dat, wat jij net zei... dat het gewoon, gewoon zou moeten kunnen. Um, en dat er mensen uh, daarvoor, moeten of, uh, daarvoor hun best moeten doen. Ik denk dat, dat er ook al mensen zijn. En ik denk ook dat iedereen die op hun eigen manier... hun kleine beetje daaraan bijlevert... Um, dat dat er eigenlijk uiteindelijk voor zorgt dat... Um, uiteindelijk misschien wel geaccepteerd zal worden. Maar ik denk niet dat dat op dit moment zal gaan gebeuren. Dus ik denk dat alle kleine beetjes die mensen daarnaast doen, dat dat eigenlijk uh, daar ook voor zorgt voor dat het stigma uiteindelijk uh, weggaat. Uh, snap je het dan van de werkgever bijvoorbeeld ook? Uh... En ik bedoel niet de kleine dingetjes, niet dat ze je bij roepen. Want dat, sla, dat zijn gewoon echt hele vervelende nare dingetjes... waarvan ik hoop dat mensen begrijpen dat dat niet productief is. Als je gewoon iedereen iemand daar elke dag op aanspreekt op zijn mogelijke stemming. Maar hè, dus nou ja, dat ze zich uh, bekiezen voor een andere route... omdat we nou, het risico niet nemen. Of, want je zegt niet voor niks, staat in top 5 van het ziekteverzuim. Dus als je nou als werkgever daar een keuze moet maken... van ik neem een gezond iemand aan of iemand met een bipolaire stoornis... Snap je die keuze dan? Als die zegt, doe toch maar liever die, diegene zonder. Ja um, en nee. Want ja en nee. Omdat als ze die bipolaire innemen, uh, vaak krijgen ze een subsidieregeling. Want je hebt toch iemand met een uh, beperking in de arbeidsmarkt die je aanneemt. En vaak is het zo... Dat als je dan ziek wordt, dat het uh, UWV de ziekte doorbetaalt. Dus je zit eigenlijk alleen dan met het feit dat iemand onvoorspelbaar kan uitvallen. Mm. En de rest van de dingen zijn dan eigenlijk weg, weggekopt. Maar als je naar de rest, als je maar, wat je wilt zeggen. Ik snap dat een werkgever um, voor meer continuïteit uh, zorg, wilt, um, wilt zorgen dat hij dan zou kiezen voor iemand die gezond is. En dat is dus eigenlijk een ongezonde keuze. Dat zou ook eigenlijk betekenen dat het werk aan zich veranderd zou moeten worden. En dat het dus toegankelijk is voor ook onze niet-normies. Mm -hmm. Dat die ook toegang hebben tot de arbeidsmarkt. En dat is een ongeveer, uh, ver plaatje om dat zo maar te zeggen. Maar dat is ja. wel eigenlijk waar het naar, naartoe zou moeten. Ja, maar hoe dan? Dat is een beetje het Kim of het verhaal. Wat ik net ook al zei, iemand moet wel, er moet ergens een keer gewoon zo'n zo land gebroken worden. Of ik heb het ook al eens een keer, ik weet niet meer in welke podcast dat was, maar ook al eens eerder over dit soort onderwerpen gehad. En als het dan, als, stel, er staat iemand op van een of andere grote CEO van een of andere groot bedrijf, die zegt, oh ja, trouwens, by the way... Ik heb ook een bipolaire stoornis. Mm. Zulke mensen heb je wel een beetje nodig. Zo iemand als Steven Fry, die gewoon nog goed functioneert... en een ja. prachtige documentaire maakt en weet ik veel wat hij allemaal nog meer doet. Daar heb je ook wel een beetje nodig. Mensen die laten zien dat er ook een positieve kant aan zit. Dat er ook heel veel creativiteit uitkomt. En dat, er, hè, dat, je, dat je er ook prima, en dat wil echt niet in alle gevallen zo... maar uh, prima mee kan leven. Ik denk dat nu je dat zegt over CEO's, die leven onder zoveel druk. Dus ik zou het niet gek vinden dat daar veel mensen met een bipolaire ja. stoornis zitten. <laughs> ja, dat denk ik ook. En heb je de bipolaire klassieker een Unquiet Mind gelezen? Nee. Dat gaat over een dokter die bipolair is en die het dus ook niet vertelt. En die heeft daar ook de eigen redenen uh, voor. Ja. ...daar ongetwijfeld heb en dat de persoonlijke... Ja. ...waar wij het over hebben. Dat ja. zou ongetwijfeld ook daar, uh, daar aan de grond liggen. Maar ja. ik denk dan toch, ja... Het ...is een zonde. Ja, het, het, het begin is er... ...in ieder geval. En daar moeten we blij mee zijn. Ja. ja is dat zo. Ik ja, nou, zou er, ja, ik blij er mee mee wel blij mee zijn. Ja, ja. Nou, ik zou er wel... ...want er gebeurt nu wel al, al dingen... ...want op plus minus bijvoorbeeld staan ook gewoon mensen... ...die op de foto staan... ...dat zijn ook gewoon mensen met een... Uh, Bipolaire uh, stories. Ja, nee, tuurlijk. En er gebeurt op Instagram van alles op het gebied van openheid. Daar ben ik ook af en toe een beetje moe van. Ja. <laughs> Want dan is het ook een beetje openheid om de openheid. Ja, zo van. Kijk, ik kijk, ben ook op Sylvie. mij ja. ja, <laughs> Maar ja, die Instagram-wereld houden we sowieso wel. Maar ja, nee, ik vind het lastig. Ik, uh, ik heb daar ook wel een beetje dubbele gevoelens bij. Want aan de ene kant denk ik soms ik moet daar gewoon veel meer eigenlijk een strijd voor gaan voeren en veel meer open. Maar inderdaad, ik ja, hoezo? Ja. Dat is ook gewoon mijn leven. Precies, mijn <laughs> eigen geluk. Ja. Ik zou gewoon uh, mijn droom komt uit uiteindelijk met die opleiding. Ik zou die gewoon, ik denk gewoon als ze dat zouden weten dat ik gewoon nooit die kans zou krijgen. Nee. Nou ja, je hoeft, ook, je hoeft niet helemaal heel gedetailleerd te gaan vertellen wat het is. Misschien is dat ook niet handig om te doen. Maar mm het -hmm. is in ieder geval een opleiding die niet voor iedereen uh, maar. Uh, nee, klopt. klopt. Ja. Wanneer ga je daarmee beginnen? In september. En dus dan heb ik een overlap van mijn ja. uh, therapie. <lacht> dat is ook fijn. Ja. Dat begint allemaal tegelijk. Ja. En nou ja, in mei begint mijn therapie. En dan begin ik in, met twee keer in de week. En dan ga ik over naar één keer in de week. En in september is het dan drie dagen werken, één dag school en één dag thuisstudie. En dan ook nog therapie. Hmm. Dus dat wordt wel even dat wordt wel pittig. een drukke tijd. Je moet wel even mijn uh, energiebalans goed in de gaten houden dan. Hoe bereid je je, daar, bereid je, je daar voor ook op uh, een of andere manier? Um, Misschien of, niet nu al, want dat is nog wel even in de toekomst natuurlijk. Maar... Oh, nou, nou ja, medisch gezien wel. Ik ben al bezig met allerlei uh, handboeken medische boeken door, door te nemen. Ik ben ook al bezig met... Um, ik heb een assessment gedaan. En daar bleek dus dat ik met deductief denken... dat ik daar echt ver onder gemiddeld was. En ik ben wat competitief ingesteld. Ver onder ontwikkeld... <lacht> Mm. Ik ben gewoon op mijn uh, telefoontje assessment oefeningen aan het doen... om te kijken hoe dat deductieve we denken werkt. Wat, wat is dat? Is het gewoon een, een... Is afstrepen? Nee, nee, het is een Legstrepen. soort van um, of je um, als je vier plaatjes ziet... Dan moet je dus kijken wat het verband is. en mist ergens een blokje of een dingetje oh, of okay. een zusje of een zo. En dan moet je dus zeggen, in oh nee, dat blokje moet daar of dat blokje moet daar. Dus dat je verbanden kunt, kunt zien. Dat, okay. uh, maar daar heb ik nergens voor nodig. Ik bedoel, ik heb geen <lacht> rijbewijs. Ik, dus ik heb ik gewoon niet nodig. <lacht> <Nee>. <lacht> maar ik vind het wel erg dat er gewoon ver onderontwikkeld staat. <lacht> ja. Echt? Dat ik serieus? Ja. Ik, weet je wel. <lacht> Daar nemen we geen genoegen mee. Nee, dus daar ga ik wel uh, mee aan het oefenen. Dus nou eigenlijk een beetje dat. En ik, ik doe ook heel veel op, op het werk al. Dus dan um, heb ik nu ook al training on the job. Ja, maar, maar ik bedoelde eigenlijk meer mentaal voorbereiden. Oh, mentaal? Dus, ik, ja, als ik zoiets uh, op de uh, planning zou hebben, dan zou ik me niet nu al, zeg ik, druk om maken. Want dat is wel echt een tijdje weg nog. Zeker in mijn hoofd. Maar... Nee, dat moet me er nu al best druk om. Ik vind het best lastig. Want aan de ene kant denk ik van, yes, ik ga het uiteindelijk doen. Maar aan de andere kant denk ik van ja, maar ik ben het niet waard en zou ik het wel kunnen en ik moet nu gewoon tweeënhalf jaar heb ik, gewoon, heb ik het hartstikke druk en ik heb natuurlijk wel een bipolaire stoornis en wat we oh, er nou alles? meemaken en um, je krijgt grote eigen verantwoordelijkheid, je kan voor het tuchtcollege komen <laughs> wil je dat wel en terwijl ik het eigenlijk allemaal wel wil en ik weet dat het goed komt, maar ik, nee, daar maak ik me nu al best best druk ja. om ja, ja. <lacht> ik hoor het maar ja, dat is, maar ja, het is niet anders. Ook dat is uh, uiteindelijk je droom. Dus je moet. Je moet. Ja, nou weet je. Het, en ik had het ook met een ambulant hulpverlener erover gehad. En die zei van ja, eigenlijk is het gewoon heel normaal dat je dit uh, nu bedenkt. En dat je toch denkt: van joh, het is natuurlijk wel een droom die, die uitkomt. En het is naast heel leuk, is het natuurlijk ook heel, heel spannend. Ja, ja, dus het is tuurlijk. ook niet gek dat je. En natuurlijk met mijn persoonlijkheid. Hij zei ook wel door dat ik dat gewoon nu al zo... dat ik dat allemaal al alles overdenk en hoe dat zal gaan. Maar niet. je gaat ook naar een verantwoordelijkere functie straks toe. Dus ja. het is ook gewoon logisch <laughs> dat je dan denkt, hm, kan ik dat wel? Ja, precies. En nou, wil ik dat wel meer? Denk je niet, kan ik dat wel? Ik zou ook hmm. denken, van, kan ik dat wel aan? Als ik straks een keer uh, zwaar, de, nou in jouw geval, de hoogte inschiet... of in mijn geval naar beneden schiet, hoe dan? Oh, nou, nee, ik kan de verantwoordelijkheid aan. Want ik draag die eigenlijk nu... Bijna ook. Um, en wat je nu zegt, de hoogte inschieten, uh, hoe shitty dit ook klinkt, is dat als dat gebeurt, dat, kan ik er niet van genieten. Ik moet het meteen in de kiem, in de kiem smoren. En daar moet ik nu gewoon echt wel um, heel erg alert op zijn. En uh, dat sombere, dat kan wel doorsluimen. daar kom ik wel uit. Maar als ik merk van dat ik gewoon meer dan twee dagen hyper ben... Dan gooi ik er al meteen een hal in in s'avonds. Dat dat gewoon meteen getemperd wordt. En, en dat, dat werkt dan dus zo? Um, dat kun je daarmee een beetje onder controle ja. houden? Ja, waarschijnlijk zul je dat er dan nog één of twee dagen door. Maar dan heb ik het onder controle. Maar ik moet wel, hoe langer je ermee wacht, hoe langer het duurt voordat je dat ja. couperet. Of je moet meer al dol nemen en dan heb je weer meer bijwerking. Maar dat is wel heel lastig lijkt me, omdat je dan... <laughs> je vindt heel fijn, dus dan moet je eigenlijk iets wat, uh, wat prettig is... ...waar je misschien al een tijd op zi hebt zitten wachten... Mm -hmm. ...moet je in de kiems smorgen. Mm -hmm. um, ja. Um, Sta jezelf ja. dan iets langer toe dan je eigenlijk... ...dan eigenlijk verstandig is? Dat is wel wat je als pipoleer zou doen. Ja, ja, dan vraag ik het. <laughs> <laughs> zo van, nou, eigenlijk moet ik het nu doen, maar morgenavond kan ook. Oh, dat is, dat is zo herkenbaar wat je nu hebt. Oh, nee, um, ik heb, net, misschien kun je dat ook, ik heb een man en als ik dan... Ik bouw een soort van zekerheden in of een soort van... Um, blokjes, dat ik zeker weet dat er iets gebeurt, dan zeg ik tegen mijn man van als we pillen gaan nemen zeg als ik het niet doe dat ik een dol moet nemen en dan zegt hij dat <laughs> ja, en dan ja. zijn, zijn we samen in de keuken en dan moet ik wel dus dat zijn wel, dat zijn oplossingen die ik daarvoor ja. heb bedacht ja nou ja, en dan, zelfs dan zou je nog, kan ik me voorstellen, eigenwijs kunnen zijn door te zeggen: ja, dat zei ik toen, maar ik vind, nu is... Ja, ja, maar nu is het nu een discussie aangaan. En... Ja, ja. Maar ik heb nu wel gemerkt dat het Erwin, hij kent natuurlijk niks anders dan een bipolaire vriend en man, zeg maar. Dat hij daar echt zich zo goed ontwikkeld heeft. En die kan gewoon zo streng zijn. Dat ik dan gewoon echt denk Oké, ik oh, luister. Ja, ik, ik ga gewoon maar dat pilletje nemen. Weet je, op zo'n manier. Ja. Dus die is er zo, zo ingewend gewend om daarmee om te gaan. Ja, ja dat is, dat is, daar hebben we het allebei steun aan. Aan onze partners. Ja, wat? absoluut. Uh, het, misschien moeten we gewoon over een uh, jaar nog eens afspreken. Ja, ja. geen <laughs> probleem. Ah, we Super leuk. Een, ja. maken van de traditie. Ja. Uh, Superleuk. Want ik ben ook wel be heel benieuwd hoe het dan, uh, want als je in september dus dat allemaal tegelijk moet gaan doen. Uh, je bent er natuurlijk nog niet klaar mee over een jaar, maar daar zit je nee. wel middenin. Ja, ja. Dan, dan... precies. Dat lijkt me leuk. Zullen we dat doen? Afgesproken. Oké. Okay. Nou, dan bedank ik je voor nu heel erg. En dan wens ik je heel veel succes de komende tijd. En dan spreken we elkaar over een jaar. Dankjewel. <laughs> nou ja, tot volgend jaar. <laughs> en tot zover deze aflevering van de Pillekast. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem dan contact op met je haarsarts. En bij gedachte aan zelfmoord bel je met 0800 0113 of met 113. En praat erover. Volgende week een nieuwe Pillekast. Heel graag. Tot dan.